Hierom van Kamp met het CNRS-journaal. Mensen die een in... opdracht over een mening te laten horen. Directeur Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau... zegt in een interview in Trouw dat de besluiten niet altijd worden genomen... door de mensen die ook de gevolgen dragen. Het vluchtelingenprobleem vraagt daarom volgens hem... om een aanpassing van onze democratie. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de rating van Frankrijk verlaagd. De Franse economie blijft kwakkelen en dat zal de komende vijf jaar waarschijnlijk niet veranderen, schrijft Moody's in een rapport. Frankrijk kampt met een structureel werkloosheid en de concurrentiepositie van het land is de afgelopen jaren verzwakt. De rating is met één stap verlaagd van AA1 naar AA2. De Amerikaanse politie heeft een man opgepakt die ervan verdacht wordt dat hij op een snelweg bij Phoenix in Arizona zeker elf voertuigen heeft beschoten. De verdachte is aangehouden door een speciaal arrestatieteam. Verdere details ontbreken nog, maar later vandaag komt er een persconferentie. De snelwegschutter was de afgelopen dagen groot nieuws in de Amerikaanse media. De Cubaanse president Castro en Amerikaanse president Obama hebben telefonisch met elkaar gesproken. Het gesprek ging onder meer over het bezoek van Paus Franciscus, die vandaag in Cuba aankomt. Dinsdag gaat de Paus naar de VS. Castro en Obama spreken ook over het verder aanhalen van de banden tussen beide landen. De Paus heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Bij aanvallen van de Syrische luchtmacht op Palmyra zijn zeker 26 mensen gedood. Onder de doden zijn 12 strijders van terreurgroep Islamitische Staat... die de stad in midden Syrië bezet houdt. Palmyra is beroemd om zijn Romeinse ruïnes. Sinds de stad in handen viel van IS hebben de jihadisten kunstschatten en gebouwen vernield. De Syrische luchtmacht heeft gisteren ook Raqqa gebombardeerd. Die stad in het noorden van het land is de zelfverklaarde hoofdstad van het kalifaat van IS. Het weer. In de ochtend valt hier en daar nog een bui... maar later vandaag breekt de zon door. Het wordt een graad of 17. Morgen iets meer zon, maar met 16 graden iets koeler. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ja, uh, go back to the zoo met I love it. Oh, ik zit nu te denken: ja, het is uh, na 9 en ik ja. moet nu even mijn schermen openmaken. Ja, we denk. zitten heel leuke filmpjes te, ja, filmpje te kijken. Maar, over. Uh, we moeten wel het is een programma bezig blijven. Okay. Uh, ja, wat is er allemaal gebeurd uh, op 19 september uh, door de jaren heen? Nou, uh, onder andere. Uh, is er een, in uh, 1985 een hele grote uh, uh, aardbeving in Mexico-stad. Uh, de kracht is uh, uh, 8,1 op de schaal van Richter. En uh, zelfs uh, de meest moderne gebouwen die, uh, die gebouwd zijn tegen aardbeving... Worden op dat moment, uh, ja, kunnen de aardbeving niet aan. Ik heb er nog even een stukje verder in gelezen. Uh, het schijnt dat er nog een naschok is geweest... Uh, die... hoe uh, uh, weet dat... Uh, die nog 7,5 op de schaal van Richter had. En uh, dat er twee tsunamis zijn geweest. Die ook een aantal steden hebben, ge wow. uh, ja. hebben geraakt. En die zelfs tot op Hawaii en dergelijke uh, voelbaar waren. Zo, dat is uh, heftig. Uh, in, uh, in het kader van de criminaliteit. Butch Kennedy en de Sundance Kid. Spelen plegen hun eerste overval. Ja, Ik vind het toch wel heel geweldig dat dit op Wikipedia staat. Ja, nee, maar dat, dat is een, was een hele grote bende in het jaar... Uh, ja, in de, uh, 1900. 1900, inderdaad. En uh, ja, dat, die, die pleegde verschillende treinovervallen. En is ook uh, wel uh, voor veel. Uh, uh, hoe zeg je dat? Promotie. Uh, en de, veel, de veel, Wild Boat heet veel, het. Veel, veel films en zo is het gebruikt. Uh. Ja. Ja, je, het is wel grappig hoor, inderdaad, als je het een beetje leest. Ik kan jullie zeker aanraden: uh, als je jarig bent, pak je eigen verjaardagdatum er eens bij. Want uh, ik zie ook wie George Washington houdt zijn afscheidsreden. Dus toen stopte hij er blijkbaar al mee in de politiek in 1796. Dat is had wel heel lang geleden. Had hij ook een oude. Ja, en toch is er nog steeds ook een stad naar hem vernoemd. Hè. Dat vind ik dan heel grappig. Ja, we toch? hebben we nog geen stad die Kennedy heet. Nee, nee. Ja? maar ja, die is er ook niet zelfstandig mee gestopt. Nee, dat is, nou dan is het helemaal apart. Ja, en in 1783 uh, wordt de luchtballon uitgevonden. Ja, toch wel een, uh, een Ford, Ja. Konden we toch wat. Is, oh nee, het is niet snel, hè? Nee, oh, dat is waar. Ja, en, uh, en in 1981, het is dus 34 jaar geleden zo'n beetje. Uh, Simon en Carfunkel waren herenigd voor een gratis optreden in ja. Central Park, New York. Ja, ik had. heb daar een DVD van. Ik had alle muziek en alles voorbereid. En ik zag in mijn lijst Simon en Carfunkel langskomen. Ik denk, ja, ah, nee, nee. Laat ik het niet doen. Oh, en nu heb je er en, spijt van. En toen, daarna had ik alles gebrand en anders. En toen, gisteravond, zag ik even die lijst door, in mijn bed even die lijst door te lezen. En toen zag ik Simon en Garfink. En toen dacht ik, ik had er even een, toch een plaatje van mee moeten Ja, doen. Dus, zeker weten. Uh, maar ja, uh, ja, en uh, in 1991 wordt uh, Uzi ontdekt. Wie was Uzi ook weer? Dat was de ijsmummy die, uh, ja, door twee uh, Duitse uh, toeristen werd gevonden in een uh, gletsjer. Ja, dat is een man uit de koper tijd. Ja, Kijk, en ze, ze zeggen ook okay, 5300 jaar geleden, hè? En ze gaf allemaal heel veel kennis. Het is toch al geweldig dat dat soort dingen ontdekt worden en dat het dan helemaal uitgezocht wordt hoe dat zit. En uh, ik zag ook nog iets, even kijken hoor, wat was dit nou ook alweer? Uh, dat uh, de vrouwen in Nieuw-Zeeland krijgen stemrecht in 1893 en dan 17 jaar later betogen 25.000 mensen in Amsterdam voor algemeen kiesrecht. Oké. Okay. Dus ook, uh, in, in, in Nieuw-Zeeland hadden vrouwen al kiesrecht. Wat ja, zich al ja. bijzonder was voor die tijd. En in Amsterdam moesten we nog betogen om überhaupt dat... Algemeen kiesrecht kies te hebben. <klek> ja. <klek> ja, moet je dus, nagaan. Dat ja, zijn toch wel heel aparte dingen. Ja, en in 1982 wordt door uh, Scott Fem-Pelman... wordt uh, de eerste emoticon. De twee puntjes, streepje en dan een, een, een, een, haakje, of een, uh, ja, een haakje sluiten. Uh, als, uh, dus het lachende smiley. Wordt een uh, online bulletin gebruikt. Om, uh, ja, dus... ...de creatie van het eerste Smiley. Geweldig, ja. En in 1957 wordt de eerste... ...atoombom uh, ondergronds getest. Dus een uh, nucleaire bom. Ja. Uh, even kijken. Ik had nog één... ...iemand die uh, overleden was. Ik was een beetje door die lijst heen oh, gegaan. Dat gaan we straks doen, hè? want we gaan ja, zo nee, de ik, verjaardagen Ik doen. moet eerlijk zeggen, ik was door die lijst heen gegaan. Ik kon eigenlijk maar één iemand vinden... Waarom? Waarover ik een, een interessant dingetje vond, voor de rest. Uh... Hey, had je geen herkenning? Nee. Ah. Meestal heb goed. ik dat wel, maar ik zie nu dat ik gisteren heb zitten uh, lezen over de twintigste. <laughs> dus ik, uh, ik had ook een heel leuk ding over iets van Spaans. Dat ze de raad Gruwelen of zo, iets dergelijks. <laughs> en uh, dat is allemaal voor niks geweest. Maar ja. Volgend jaar hebben we pas hebben, hebben dan weer de, de, de achttiende, weet je dus ja. voorlopig is hij niet aan de weer. Dat heb ik helemaal voor niks een voorzitter te bereiden. Maar het is nooit voor niks, het is toch je algemene ontwikkeling. Ja, dat is een ding wat zeker is. Ah, no nog even één iemand die overleden is in 2013. Uh, ja, is toch wel iemand die, uh, die mijn jeugd bepaald heeft. Okay. Uh, Hishimura Yukusami oh, ja, is op die... 85 leeftijd uh, overleden. En dat is die Japanse bestuurder en president van Nintendo ja oh, en die okay. heeft toch de de het mede grondlegger van de, van de Game Boy en ik heb even door de uh, mij even verdiept in uh, Nintendo ze dus zijn in uh, 1800 ergens begonnen met het maken van uh, speelkaarten en 1800 uit, ja 1800 uh, ja. Ah. Ja, ben ik uh, neem weer even uit waar die stond uh, in 1889 Eind 1800 zijn ze begonnen met het maken van speelkaarten. En uiteindelijk zijn ze in de, uh, zijn speelgoed gemaakt. En zo zijn ze op spelcomputers terechtgekomen. Okay. Ja, en uh, ja, uh, vele van, uh, van die apparaten uh, hebben mijn jeugd uh, bepaald. Dus dat uh, is toch wel een uh, soort cultheld voor mij. Ja, uh, dat kan je okay, wel Goed. Dus je wou de verjaardag gaan doen? Nee, doen we zo wel even, hè? Ja, nee, ja, kijk ik, je, nog eventjes ik, ik, rustig. Kon, ik kon verder ni niemand vinden waarvan ik dacht: van, nou dat vind ik een interessant iemand. Maar we gaan er even doorheen kijken. Oké. Okay. Dat dat Wat zeg je allemaal, Jolande? Ah. Ja, dat was hm. lit with down. Ja, nou. nou, ja. We gaan nog even naar we, de verjaardagen. We hè? gaan nog even naar de verjaardagen. We... Het leuke is gewoon, ik haal er mensen uit en dan zegt Mark... Huh? "Hè, wie? Ken ik die? Ik ja, weet het niet. die Duffler? Ken die. Candy Delver. De dochter van Hans Delver. Dus o, o, Hans Delver. O, Hans ken je wel. Nee. <laughs> maar zij is van 1969. Dus uh, zij is toch ook alweer inmiddels uh, 46. En uh, ze is een Nederlandse saxofoniste zeer bekend. En ze heeft ooit in het voorprogramma van Madonna opge opgetreden. In 1987. En die ken je ook niet, hè? In het Feyenoordstadion in Rotterdam. Nee, ken ik en vervolgens vroeg Prins haar ook om op te treden in zijn voorprogramma in Nederland. En, uh, maar maar uh, drie dagen voor het optreden... zei Prins, funky stuff onverwachts af. En na een boze brief van Dulfer... mocht ze toch een nummer met hem speelden. En dat maakt zo'n indruk op Prins... dat hij haar toch vroeg om uh, enkele projecten... in de Verenigde Staten te werken. Okay. Dus zij heeft gewoon met bekende mensen gespeeld. Weet en ik wat vind ik... ongeverstelbaar dat jij haar niet kent. Ik vind het een beetje jammer dat er staat... Candy Dup is de dochter van... Uh, of uh, Dulver. Hans Dulver, ook is een de, bekend saxofone. Ja, maar waarom staat, die, uh, staat, die, staat de moeder er niet bij? Dat vind ik een beetje zielig voor Ja, de die is niet bekend. Nee, maar dat vind ik wel een beetje zielig voor uh, mij. Nou, hooguit bekend als de moeder van, hè? Ja, nou, dus, dan uh, is ze toch ook bekend? Ja, nee, dat is ook alweer zo. Ja, ja, ja en wie, vandaag ook jarig is. Ja, uh, uh, uh, Charlie. R Luske. Charlie René Pierre Luske, yes. Oké, okay. ja, dat is de volledig naam. Oftewel, Charlie Luske. Um, hij is in nege, uh, 1978 uh, uh, geboren. Ja, en is een Nederlandse zanger, acteur en presentator. Ja, en hij gaat ook met die ene dame die ook in goede tijden, slechte tijden speelde. Oh, dat zou best. Ja, maar ik kan even niet op haar naam komen. Wie vandaag ook jarig is, is Jeremy Irons. Hij is van 1948. En dan denk je echt, wie is dat? Maar als je echt uh, ook die foto's ziet, dan denk je, oh die weet je wel. De, uh, en hij, uh, hij is vrij bekend geworden door de film Reversal of Fortuna. En uh, je, hij is, uh, zijn stem wordt ook gebruikt in films als Lion King. Daar was hij Scar. Oké. Dan ken ik zijn stem wel. Maar als ik die foto zie, denk ik nog steeds... Wie? Nee? Ja, en had, maar je had ook de French Lieutenant Woman. Speelde die ook een grote rol in. Ook en hij heeft gehoord. met Glenn Gloos gespeeld. En hij heeft dus een Oscar gekregen in de film, voor de film Reversal of Fortune. Een Oscar, hè? dat is niet niks. Oké. Okay. Nou, dus, nee. nee. Ja, sorry. Nee, ja, nee. Oh. het is niet ja, anders, is er hè? Nog iemand die jarig is, maar nu moet ik even zoeken hoe ze ook weer heet. Oh ja, Maartje Poumen. Dat is een van de Nederlandse hockeysters. Ja, dat, dat daar vind ik toch altijd leuk om naar te kijken. En, en uh, voor, de, voor de jeugd onder ons. Uh, Sam Veger is jarig. Zij is geboren in in 1991. Dus die is nog echt uh, behoorlijk piep. Maar zij is heel erg bekend van haar hoofdrol in de jeugdfilm Afblijven. Die is een jaar jonger dan dat ik ben. Wow, ja, piep. voor de piepers. Ja. En ze, heeft ook, ze was ook te zien in de film Spoorloos Verdwenen. En ook in het derde seizoen van de comedy-serie shuf, shuf Shuf. Shuf Shuf. Shuf Habibi. Ja. Dus uh, ja, die is, uh, ze is er hard bezig. Ik vind het wel jammer, er staat geen uh, foto bij. Er staat die afbeelding gewenst. Maar ja, die heb ik dus helaas niet. En uh, je hebt ook Aisha Jill, dus een Nederlandse zangeres en musicalactrice. En die is van 91, dus die is ook jonger dan jij bent dan, of niet? Of even oud? Ja, jonger. Ja, ze zingt in de meidengroep Sway. En maar die speelt is dus alleen... een van de hoofdrollen in de film Dreamgirls. Ja, ze heeft allemaal holle rollen in haar op deze foto. Ja, maar ze heeft ook een of andere... Oh nee, dat is een microfoontje. Ja, en ze, ze is eigenlijk doorgebroken als ze meedoet aan de X-Factor. En zij werd begeleid door Angela Groothuizen. Konden ze nou echt geen mooiere foto van haar vinden? Nee, blijkbaar niet. Nou, je kan hem erop zetten, hè. Dat uh, is helemaal openbaar, toch? Ja, nou ja. ja. Goed. Nou, uh, dat was het, denk ik. Was, ja, ik uh... denk het wel, ja. Dus... Uh, ja, ik heb een heel speciaal stukje uh, radio meegenomen voor u. Uh, kijken of u de, de, de, degene eruit herkent. Ja, <lacht> ik snap hem alweer. Een hersenspinsel in de nacht. Waar de liefde wel een beetje in voorkomt. Gelukkig. Bestaat dat echt? En vind je het gewoon grappig dat jouw lief een beetje gekreukeld in de morgen naast je ligt? Een gedicht van Jolande. Hé, hey, die kennen we! Als titel Kreukels. Eh, uh, verschut gezet. Ik wil je even vers, verslagen. verschut gezet. Gekreukelde huid. Oh. Gekreukelde zin. Nee, maar ik vind hem serieus mooi. Gekreukeld echt waar? Ja, Oké. Okay. Kreukelt van, van binnen. Je kent hem al bijna, Johan. Mijn huid is oud. Gelooid door het leven. Nee, laten we. Uh, ik, uh, ik, ik, ik zal hem even op de, uh, uh, de, de Facebookpagina zetten. Kunt u, hem, uh, kunt u hem terugluisteren? Het is een, uh, een mooi gedicht geschreven door Jolande: Een hersenspinsel uh, in de nacht. Nou ja, ik vind dat je ja. best mooie woorden gebruikt. Ik vind alleen dat. dat Jan van Vee, uh, die Ja. Brud, ja, hij ja, praat mooi, met een verstikte stem. Want al die emoties worden hem te veel. Ja. ja, nou, het is wel grappig. Het Ge was gewoon een geintje van, van mij. Gekreukeld van buiten. Gekreukeld van binnen. Ja. <laughs> ja. Nee, maar dat, dat heb je soms wel dus Je zo'n nacht, dan kan je niet slapen. En dat je inderdaad je liefst zegt van... Ja, god, we liggen echt allebei helemaal in de kreukels. Want er waren, ik was ziek. oh En uh, daardoor kon ik niet slapen. was gewoon niet lekker. En, en, dan, en uh, toen had ik zo van... Zeg je zomaar inspiratie. Ik denk, ik schrijf het even op. En achteraf denk ik van... Nah, dat is eigenlijk helemaal niet slecht. Toen heb ik hem opgestuurd. Ja, nou, ik vind het, ik vind het leuk. Ik, uh, ik vind het ook mooi dat die, uh, die, die Jan van Veen. Die, <laughs> ja. die, dat hij dus echt al die gedichten aan het voorlezen is. En die kun je allemaal vanaf de website gewoon downloaden. Ja, leuk is dat, hè? Ja. ja. Dus uh, ja, eentje. Oh, dus Deze, gaat gaat in mijn plaats, hè? Deze gaat in mijn persoonlijke archief. Dat uh, oh. komt helemaal goed. Oh, okay. <laughs> ik wil echt helemaal. Ik ga toch kijken of ik nog meer inspiratie krijg. Uh, ik was bij nummertje 12. Gaan we die draaien? En nee, laten we die even overslaan. Uh, en goed oh, Dit is een oud uh, een persoonlijk uh, favorietje van me The Red Hot Chili Peppers Met uh, The Adventure of Rain Dance Maggie <muchters> Lipstick Junkie Die Like someone broke me, they wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turn around and we're. Reddle Chili Peppers. Met de adventures of Raindance Maggie. Dit, dit, dit, dit is ZFM. ZFM. ZFM. Al 25 jaar. Een zee van muziek. En een golf aan informatie. Ja, precies. Ja. Ik denk, hoor ik het tweede gedeelte niet. Maar nee, nee, gewoon, nee, gelukkig nee. wel. Nee, ik denk. Ik, laat ik eventjes, uh... even een jingeltje tussendoor doen. Het was leuk. Ja? Heel eh, goed. Gaan we als het stand voor het nieuws doen? Of? Nee, maar, nou, nee. Het is wel. nog voor voorhalf. Dus. Ik had al een bericht over, we hadden het net over, over alcoholvergiftigingen en zo. Nou, hier zijn ook een paar mensen die hebben het risico gelopen. Want de Russische president Vladimir Putin en de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. Die hebben volgens de BBC voor grote ophef gezorgd. Want ze hadden een wijnproeverij op de Krim. De Oekraïnse aanklagers vervolgen de directrice van een wijnmakerij... omdat ze een 240 jaar oude fles zou hebben ontkurkt voor de vrienden. De mannen lieten zich onlangs rondleiden bij deze wijnmakerij. En volgens een getuige opende, zij, de Janina Pavlenko... een fles dus uit 1775. En ook vroeg Berners koning of hij ook een fles uit 1891 kon proeven. Maar de Oekraïnse aanklagers die zijn gewoon helemaal gek geworden... want die 240 jaar oude fles die zou dus echt tienduizenden euro's waard zijn... En dat, dat geld dat had in de Oekraïnse staatkast moeten vloeien. En Pavlenke wordt daarom aangeklaagd voor verduisteringen. En niet alleen de wijnproeverij erger de Oekraïnse autoriteiten. Want Berlusconi kreeg na zijn bezoek aan de door Rusland geannexeerde Krim... te horen dat hij de komende drie jaar niet meer welkom is in de Oekraïne. Dus hij mag daar niet meer heen. Maar even vraag me ook af, hoezo maakt hij dan een staatsbezoek? Of is dat gewoon helemaal privé? Dat weet je, dat weet je allemaal niet, dat staat er niet bij. Tja, nou als je het privé doet, dan is het, het zelf uh, betaald. Dan moet je het lekker van, uh, zelf weten. Ja, nou. hmm. Het zal allemaal. Dat zijn allemaal van die uh, berichtjes dat je denkt van, oké. Okay. Ja, en ik heb vast een dingetje wat je in je agenda kan zetten. Tenminste, een beetje breed. Maar uh, ergens in 2016, dus well, yeah, yeah. niet zo heel lang, 2016. Uh, gaat de Fall uh, uh, nee, Ref Bird Eye open? Uh, het is een, uh, een achtbaan in uh, Point, uh, vlakbij Cleveland, uh, ja? in Amerika... En uh, ja, het is een maandje die een aantal recordjes uh, breekt. Het is de snelste, hij gaat 75 mijl per uur. Het is, uh, ik heb even niet zo goed omrekenen, maar 1,8 geloof ik. Kun je het heel snel opzoeken? Ja, ik heb hier de Ref Burner Dirt Rally, dat is wat anders. Nee, dat is wat anders. All Rav? Ja, nee, nee, de uh, Paul Rev. Hoe? Paul Rev. Met ja, Paul? Dit is, Paul? De, nee, dit is heel, laat maar. We gaan het straks al delen geval, op Facebook. Ik deel hem even op Facebook. In ieder geval, hij, uh, ja, het is de hoogste achtbaan ooit. Uh, het is de, de snelste achtbaan ooit. Uh, hij is ook uh, de langste. Dus ook dat. En uh, uh, even denken, wat heeft hij nog meer? Oh ja, het pretpark heeft ook nog een aantal uh, dingen. Ze hebben namelijk ook de meeste... Uh, um, Attracties van alle pretparken ter wereld. 72 attracties. Dus nee. dat, tenminste, uh, ja, zeg maar grote attracties. Dus dat is best wel... Uh, als je daar even heen gaat, dan... Uh, nee, hij is nog niet... Uh, Waar moeten nog... we naartoe dan? We moeten naar Amerika. Oké. Okay. Maar dat... Uh, Ik vind hij het te wordt, ver gaat voor in... een vakantie. Uh, om speciaal voor een achtbaan ergens heen te gaan. Ja. En zeker voor een pretpark met 72 attracties. Voordat je daar doorheen bent, kun je er toch wel een weekje uh, voor uittrekken. En dan wordt het een erg dure achtbaan. Dus. Ja, nou. Dus, Oké. Okay. Uh, ja, dat dus? Goed. Je hebt een plaatje klaarstaan staan van mij. Uh, ja. Door de uh, landenkeuze van deze week? Ik heb hem onder deze staan. Hier. Dit is hem. Je mag hem zelf aankondigen: Earth, Wind en Fire met Sing a Song. Yeah. Ja, tijd voor nieuws uit Zandvoort. Ja, zeker. Ik heb een mooi nieuwsje. Uh, Wade Ormsby zal zich de derde dag van het KLM open nog lang heugen. Want de Australië maakte dus op die dag een hole-in-one op de door Warstein gepraat. Sponsor de, Elf ja, de hole. Dat hole. Dat was echt heel. Ja, Heb je hem gezien? Nou, nee, ik heb het niet gezien. Oh. Maar volgens mij, want je krijgt. De, de eerste twee dagen als je uh, een, uh, een holding one maakt, krijg je een. Uh, uh, krijg je een auto. Dat is een beetje. Ja, maar traditie. het is niet. Het is wel een bepaalde hole. Hè? En dat is het ja. jammere juist, hè? Want was, iemand had die auto kunnen winnen. Ja, want... En die had de dag voordat het begon, had hij hem daar. Ja. Dus uh, toen kreeg je een flesje champagne. Nou, uh, bedankt hè? Ja. Maar dat, uh, ja. Ja, dat heeft ermee te maken van, een, kijk je hebt zeg maar, banen die je in drie slagen als professional moet kunnen doen. En je hebt banen die je in vijf slagen moet kunnen doen. Ja, als je een holing one op een vijf banen, dan ben je gewoon echt, dan, dat, dat is niet meer dat je goed bent. Dan is dat is gewoon puur geluk. Oké. Want ja, dat, dat is gewoon bijna onmogelijk. <laughs> maar dan... Uh, ja, het was dus mogelijk. Nou ja, ik denk dat het een part drie baan was. Oh, oké. Okay. Dus... Ik heb er geen verstand van, jongens. Ja, ik wel, sorry. Leuk. Zou, uh... Maar het mooie is dus wel: die man die krijgt dus nu een jaar lang Warsteiner Premium Pills. Uh, en het, die Australië ja. die zegt ook al van: Of ik weer ben, drinken ben. Hallo, ik ben Australië. Ik heb thuis genoeg vrienden die me kunnen helpen met deze voorraad. Nou ja, en uh, de, die gasten van Warsteiner die gaan dus gewoon uh, hun uh, Australische uh, uh, leverancier gaan ze gewoon bellen. En dat gaat gewoon uh, het is gaat heel, lukken daar. Het is heel grappig met dat soort uh, uh, toernooien. Normaal heb je gewoon: je wint een toernooi. En yeah. uh, um, bij uh, golf heb je dus echt zo van... Nou, als je dat doet, dan krijg je dat. En als je dat doet, krijg je een auto. En als je dat doet, krijg je dat. Dus dat vind ik wel heel... Ja, uh, yeah. ik vind dat altijd wel leuk. dat Je, je, je, je wint niet alleen met uh, eerste worden. Aha, nee, dat is ook zo. Heb je nog meer Zandvoort uh, Nieuws? Ja, oh ja, Santonius. daar waren we mee bezig. Ik denk, waar zijn we ook weer mee bezig? Ja, goed bezig. Uh, ja, uh, Vrijdag 11 september werd uh, bij uh, Pluspunt het jaarlijkse uh, Foye-feest gehouden. Daarbij komen, komt de dankbaarheid van uh, de cliënten voor het inzet van uh, vele vrijwilligers tot, uh, tot uiting. Door een uh, fooi tussen haakjes te geven. Uh, hoogtepunt van de dag was de kennismaking met de Zandvoortse KNRM. Ja, dat was, uh, het ziet er erg gezellig uit. fotootje erbij. Mooi, de, de boot die, uh, die op het strand staat. niet uh, te water gaat of eruit gaat. dat kun je dan weer net niet zien. Maar hij ziet er nog droog uit. Dus. Oké. Okay. Ik ga nog even wat vertellen over de evenementenkalender. Um, vanavond is het Oktoberfest. in het uh, Zandvoortse centrum. op het Raadhuisplein. Iedereen kan er in uh, Tiroler uh, outfit kan die daar komen. Er, worden, er is een speciale band die hier twee jaar geleden ook was. En ik hoorde gisteren van iemand. Die vertelde dus dat ze badgasten hadden die speciaal voor deze oktoberfest naar Zandvoort gekomen zijn om het mee te maken. Dat vind ik heel leuk. Hebben we een oktoberfest in? Uh... Ja, nee, maar het, het schijnt ook zo te zijn dat het oktoberfest, dat, uh, dat, dat begint altijd uh, het, het uh, tweede weekend, of uh, de tweede zondag of de derde zondag in september begint. Ja, ja, ja, en het duurt tot 1 oktober, daarmee het maar, oktoberfest. Uh, zijn er uh, die, die badgasten, waren dat Duitse badgasten? Ja. Want dat, Duits, Duitsers die in Nederland komen voor het oktoberfest... Ja, vind ik geweldig. Ik vind wow. het wel heel leuk. Wow. Maar ja, ze, ik denk dat ze het ook wel heel fijn vinden... om eventjes uh, ook weer onze frisse zee te snijven. En ze zeggen ook... Uh, de de, de, goed voor, tegen de Rosenthaler Big Band, die, play, uh, play daar, bijna, die speelt daar. En deze formatie komt dus dit jaar weer hierheen. Het repertoire bestaat dus uit Alpenrock, jawel Dat is Polka, Apreski, Schlage... aangevuld met de top 100 van Nederlandse meezingers. En naast deze een feestband treedt ook de Zandvoortse Sandvoort, de zangeres Luna op. En zij zal weer via een mix van opzwepende en vrolijke Caribische muziek... Uh, hopelijk alle beentjes van de vloer uh, krijgen. En uh, DJ Wilhelm zal ook het aan ondersteunen. Vanaf 18 uur zijn de tappunten en etentjes open. Dus ik zou zeggen, komt allen. Maar ik, ik, ik wou nog wat vertellen. Uh, dat Morgen heb je heel vroeg Zandvoort in beweging... in de sporthal in Corver, van 10 tot 12... En daar heb je dus ook een soort reunie van de uh, Lions. En er is dus om uh, 16 uur. is er dan uh, een hele speciale wedstrijd met oud getrouw. Uh, oude dus dat is waarschijnlijk wel een beetje bejaarde basketbal. Maar wel leuk. Ik bedoel, uh, ik ga erheen. Ik, ja, heb, ik ben dat, ooit uh, penningmeester geweest daar. en ik ken een hoop mensen daar vandaan. En daarnaast is er ook nog een Classic concert. Prinses Christina laureatenconcours. Uh, dat is in de Protestantse kerk aanvang drie uur. En uh, ja, het schijnt echt heel mooi te zijn. Ja, ik ben helaas... Uh, zit ik dan in de sport al. <laughs> je kan niet alles. Nee. Dus het nou, wordt een uh, leuk weekend. Misschien kun je een klon laten maken. Kun je overal bij. Ja, nee, ik kan nou, er helemaal nee. van genieten. Komt helemaal goed. Okay. Hey, um, ja. Nou ja, tot zover uh, denk ik het uh, Nieuws Het Zand voor. Nou, ik denk het wel. Oké. Okay. Uh, uh, deze wilde ik niet. Deze wilde ik. Ja. Simpel plan, net. Dat wou ik zeggen. Nou, wow, dat was wel even een lekker nummer. Uh, een goede wakker worden, toch? Nee. Nou, Nee, die moet hebben. Ja, sorry, ik was even mijn, mijn dingetje kwijt. Ja, ik wou gisteren toch. Oh, ik zeg, ik zeg ook ja. Ja, ja. Nou, ja. Dat, uh, ik wil eigenlijk nog een klein aanvullingje maken op het Zandvoort nieuws. Dat gisteren is wel door wethouder Liesbeth Tjallik het officiële start zijn gegeven... voor de bouw van nieuwbouwproject Prinsessenpark in Zandvoort. En uh, er is een uh, symbolische begaande grondvloer gelegd. Ik zie haar niet inderdaad erg sjouwen. Dus het is toch een frelle uh, een vrouw. Maar uh, er was in ieder geval gelegenheid voor de nieuwe bewoners om elkaar te leren kennen... alvast tijdens een borrel op de bouwlocatie... En uh, naar verwachting zal aan het eind van het tweede kwartaal van 2016... zal de oplevering al plaatsvinden. Nou, ik vind het toch, uh, toch wel leuk. Dat, uh, want het is echt een mooi project. Het zijn uh, volgens mij een soort verandawoningen of zo. Ja. Dus uh, ja, en uh, ik heb nog wel meer nieuws. Heb jij, Mark? Nee, ja, uh, ga je gewoon. Ik ga gewoon door, hoor. Ik, uh, ik, ik zoek heel even. Heb jij een krant bij? Ik heb een uh, gewone krant hier. Ja, mag ik heel even? Dan ga ik eens ouderwets West bij je ouderwetse. Oké, okay. ja. in Nigeria is uh, een man opgepakt die had maar liefst 111.000 dollar ingeslikt, in, uh, ingepakt in 74 straks gepakt, ingepakte pakketjes. En uh, ja, hij heeft ze dus gewoon geslikt en dan moet er gewacht worden tot dat geld wordt uitgescheept of uitgescheid. Nou ja, dat is in ieder geval uh, gelukt. En naast, hem, werd laag... ja, naast nou. hem werden in de stad in zijn uitscheiding. Naast hem in de stad Lagos nog vijf andere veronderstelde bendeleden opgepakt. En een van die verdachten werd ook opgepakt met 45.000 dollar... maar die had hij nog net niet doorgeslikt. En de bedoeling is dus ook om die dollars, wat waarschijnlijk drugsgeld is... door te sluizen naar Brazilië, om er daar weer cocaïne mee te kopen. En uh, West-Afrikaanse landen worden vaak gebruikt als doorvoerlocaties... door drugsbenders die tussen Zuid-Amerika en Europa reizen. Dus ja, het uh, gaat maar door, jongens. En blijf dan van die rotzooi af. Want uh, er was laatst weer iemand uh, die had één heel klein uh, uh, vingertopje MS ds genomen dat is ook een soort spul waar je, je lekker van voelt en die is gewoon dood gegaan hè meisje van 20. ja ik vind sowieso en die, van, uh, kijk, het als is dus niet voor niks het is voor niks niet voor niks verboden, verboden ja. Ja, een, een, een jointje of zo ben ik ook geen voorstander van maar ik zeg nee gewoon lekker een wijntje ontspan je ook van is, Kom op. is ook best wel hard drugs op zich wijn ja, wijn, bier, alcohol. Nou ja, je weet je, je moet het gewoon lekker met mate doen, Als je ja, ja, is het gewoon alleen, lekker zit te peppen alle... en lekker. Ja. ja, een beetje alleen zo biertje drinken vind ik ook niet nou, Ik neem tegenwoordig gewoon glas wijn met een glas water daarnaast. Ik heb gisteren drie glazen gedronken. Water. En wijn. En uh, nou ja, het, dat is ook echt genoeg. En dan denk ik ook na nou, dat. Hmm. Maar, ja, maar het zo, als, is ook als je dan een half vet mooie, goed ge, gerijpte fles staan. ja. En dan op een gegeven moment proef je het niet meer. <laughs> Ja, dat vind ik zonde. Je ja, dan nee, zo dan, moet je, dan moet je ermee stoppen. Na, na een fles moet je gewoon stoppen. Na Ja, nou, dat vind ik eigenlijk ook wel, ja. De man, hè? De man. Oh, oké, oké. Hé, ik nu zie ik ons live. Oh, ja? Oh. Uh, ja, heb jij trouwens nog dat gehoord van de de Thalys? Ja. Dat is ook best wel een dingetje. Ja, ik, hoorde... ik had hartstikke vertraging gisteren. Ik wilde even naar Parijs, even winkelen en uh, moest ik wachten. Ja, werd ik die trein weer uitgesleurd. Zat jij er ook in, wat leuk. <laughs> Gelukkig nee, Maar het, maar het was zal niet best... maar gebeuren. Dat ja, is het, echt was, uh, heel eng. het was gelukkig was er niks aan de hand. Nou, de, de, de mensen die er zelf in zaten, die hebben niet zo heel veel ervan meegemaakt. Want uh, die, uh, ja, die werden op een gegeven moment gewoon die trein uitgetrokken. En van, ja sorry, we moeten de trein even verlaten. Ja. En uh, nou, die werden nou, begeleid en uiteindelijk het hele spoor rondrein. Die rond zijn waarschijnlijk via de conducteur pas... gesommeerd om de trein te ja. verlaten. Dat die man dan niet ook eruit gegaan is. Dat is zo flauw. Ja. Ja, nou ja, uiteindelijk uh, ja, rond een uur of negen trok de man een sprintje om de trein uh, in te gaan. Uh, en sloot zichzelf op in het toilet. Nou ja, twee oplettende agenten die zagen het. Die hebben de conducteur erbij gehaald. In eerste instantie van, nou, hij zal wel geen kaartje hebben. Uh, maar ja, de man reageerde niet. Uh, uiteindelijk, uh, nou, voorzorgsmaatregelen genomen. Probeerde de, uh, hem toch eruit te krijgen. Nou, dat lukt allemaal niet. De trein uh, ontruimt. Hele station ontruimt. Nou ja, met alle gevolgen van die natuurlijk. Um, uiteindelijk is een onderhandelaar en een arrestatieteam van de politie... nou ja, er staat een foto van in de krant. Nou, ik wil geen ruzie met ze, laten we het zo zeggen. Zien er ja. vrij uh, zwaar bewapend uit. Ja. Wel allemaal in spijkerbroek, dat vind ik dan wel weer grappig. Ja, dat is cool. Maar uh, uiteindelijk zijn ze uh, met een politiehond die gespecialiseerd is... om uh, uh, explosieven op te sporen, uh, zijn ze naar binnen gegaan. Uh, hebben... Uh, Uiteindelijk geen explosieven gevonden. De man is gearresteerd. En uh, begon te hyperventileren. Is naar het ziekenhuis gebracht. Uiteindelijk voor verhoor. En wat, ze, wat nou precies het geval was... En wat was, had hij dan nou bij zich? Wat nou hij gegeven? had uiteindelijk helemaal niks bij zich. Maar nou, ja, wat een onzin was, was, dan. Dat was, was gewoon een zwartrijder. Ja, ja, gewoon 70 euro ja. boete, klaar. Maar uh, ja, de kans dat hij... Uh, ja, natuurlijk na het uh, incident van de uh, afgelopen keer... Uh, zijn ze er toch wat uh, voorzichtiger mee. Maar ik moet zeggen, ik vind, uh, ja, ik vind ons arrestatieteam... Vind ik, cool uitzien. Het ziet er een beetje bedkops uh, ja. uit. Maar ja. nou, ze zijn natuurlijk extra alert. Want er was natuurlijk uh, uh, hè, toen ja, de tijd dat ja. heldachtig optreden van die andere mannen, die ja, een die, bloedige aanslag hadden voorkomen. Dus ze zijn natuurlijk extra alert. Ja, precies. Maar, ja, uh, ja, maar ik snap die man goeie. ook niet. Op een gegeven moment, ja, neem je verlies. Je gaat toch niet ontvluchten. Waarschijnlijk werd hij gewoon bang van, oh nee, straks ja, moet ik uh, geld betalen of wat dan ook. Ja. Dus die... Uh, um, Goed. Ja, ik werd gewoon een beetje bang. Goed, we hebben ik een ga nu een, een, ja, hebben een uh, verzoeknummer. Verzoeknummer, ja. Eddie Vedder met uh, Just Brief. Ja, van onze eigen Willem Bruis. Nou, Willem, speciaal voor jou. Daar gaat hij hoor. We zouden dus staan. That every life must end on. As we sit alone, I know someday we must go on. Yeah, I'm a lucky man to count on both hands, the ones I love. Some folks, they got one, yeah, they got none, no, no, stay with me, oh, let's just be Is dat maar Doe ik het weer, hè? Doe ik het weer. Jij <laughs> Ik heb, dat ik ik heb gezegd, ik nog. krijg een euro voor iedere keer dat jij ja zegt... als je begint met praten. Dus dat vind ja, ik inmiddels leuk. moet ik geld toeleggen, weet je. Ja. Dat was Kijk, oh, oh, oh, oh. ja, applaus. Gaan we een je zo mooi openen. <laughs> ja, de volgende nummer. Nou, dat is mooie achtergrondmuziek. Ik zie hier trouwens wel dat het gedrag van die rapper... die Lil Kleine, eind vorige maand... bij festival in Heuvelsum, on air, krijgt geen vervolg. Het Openbaar Ministerie heeft het gisteren laten weten na een gesprek tussen de rapper en de officier van justitie. Want Deel Klein heeft daarin gezegd dat als hij het over kon doen, hij het niet meer zou doen. En deze opstelling was voor het OM voldoende om de strafzaak te seponeren. Want uh, het was dus eigenlijk zo: dat deze rapper die zette het publiek tijdens zijn optreden aan tot belediging van de politie. En er stond een ruzie, misschien weet je het nog, en de rapper werd gearresteerd. Dus, waarom, uh, uh, waarom wordt hij nou. Hij wordt. Uh, hij werd gearresteerd, hij wordt gearresteerd. tegen uh, iedereen zei dat ze zijn middelvinger op moesten steken naar de. Ja, Zoiets, hè? ja nee, uh, dus er is op. ook een bepaalde, bepaalde politicus die, die uh, aanzet om uh, te verzetten tegen, uh, ja, tegen uh, vluchtelingen. vluchtelingen. En ja, daar wordt ook. niks tegen gedaan. Ja, dus, er is wel uh, een rechtszaak tegen hem geweest, volgens ja. mij. Maar. maar. ja, daar is ook niks uitgekomen. Nee. En nu doet hij het nog steeds. Dus hij heeft er ja. niks van geleerd. Nou ja, ik hoop gewoon dat uh, straks met de verkiezingen de kiezers wijs zijn... en niet op hem stemmen. Dan is hij gewoon weg. Ja, maar ik vrees... Dus ik bij deze wil ik, de ik wil ik alle kiezers oproepen... stem alsjeblieft niet op Wilders. Want je hebt er gewoon helemaal niks aan. Nee, hij, je man praat je, alleen maar, maar hij doet niks. Hij, maar het, het vervelende vind ik... Sorry, sorry dat ik hierover begin. Maar ik, het vervelende vind ik van hem... dat hij. hij zegt dingen... die rechtelijk gezien helemaal niet kunnen en niet mogen. Ja, daarom. En dat vind ik gewoon... Uh, weet je, hij Hij is uh, gevaar dicht voor de staat. En uh, alles. Hij is gevaar voor de staat. Ja. Oppakken die man. Ja. <laughs> ja. Gewoon oh, doen. Bam. Goed. Oké. Okay. Okay. Um, Wat hebben we nog meer? Ja, ik zie hier dat er een film komt... over de, uh, de, de oprichter van, uh, van Apple. Steve Jobs. Oh, komt een, uh, oh, wow. Hij heeft natuurlijk al zijn biografie. Ja, die is al... Heel veel verkocht. En als je hem graag wil lezen, loop even op een, op een rommelmarkt langs. Je vindt hem geheid. Want ja, iedereen leest hem een keer. En dan is het een ja, leuk boek. Ja, wat moet je ermee? Nou, Breng me naar de rommelmarkt. Uh, en dus daar kun je hem altijd uh, ergens wel vinden. Uh, ja, en er komt dus nu een film over. En er, er is een trailer vooruit. Die ga ik straks even bekijken. Maar ik ben wel benieuwd. Zet hem, er, zet hem erop bij ons. Ja. En dan, en dan doen. kunnen we gewoon allemaal even kijken. Ik heb ook nog een bericht over dat de adoptieorganisaties... die uh, uh, gaan kijken of mensen die een kind uit een ander land willen... die gaan kijken of het kind wel echt goed bij uh, de adoptieouders past. Want uh, de organisaties halen wel allemaal een voldoende. Maar uh, ze vinden dus eigenlijk dat, uh, dat de match tussen hoe de, hoe de ouders zijn en het kind... dat dat gewoon beter gedaan moet worden. En het gaat er ook om of de wensouders genoeg vaardigheden hebben... voor een goede sociaal-economische ontwikkeling van het kind... En of ze kunnen omgaan met de medische aandoening. Ja, ik wil wel, als ik iemand ja, ik vind adapteer, sowieso... wil ik wel iemand die helemaal heel is. Ik vind sowieso, <lacht> ik vind, ik vind sowieso uh, dat we mensen die een kind krijgen... eerst moeten testen of die überhaupt wel vaardig zijn om een kind op te voeden. Ja. En dan pas, uh, ja, dat we dan pas dat ze door mogen. Dus ze moeten eigenlijk gewoon een tijdje op een kinderdagverblijf werken. Nou ja, ja. ja, een soort stage. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, dat is ook wel een optie, ja. Ja, maar dan leer je het. Nou, maar het ik, heb, ik heb een onderzoek gelezen dat het niet verstandig is. Als je uh, uh, mensen die uh, zich heel erg verdiept hebben in het... Uh, hoe moet ik ouder zijn en wat moet ik allemaal doen? En die zich er zijn slechtere ouders dan ouders die... Uh, uh, die sporadisch, zeg maar, zo erin komen en denken... Oh, shit, hoe moet dit allemaal? Weet je? Omdat uh, uh, je dan doe je dingen die je anders niet zou doen. Dus uh, als je uh, over dingen gaat nadenken... van tevoren, of uh, achteraf, denk je heel vaak van... Oh, heb Had ik dat misschien nou anders gedaan? kunnen doen, beter ja. kunnen doen. Ja, en daardoor wordt het juist je opvoeding slechter. Oké. Okay. Dus. Nou ja, het is sowieso, de, de, de, wat ik wel eens denk van... Ja, dan wil je een kind adopteren en dan word je dus helemaal doorgelicht. En, uh, maar mensen die gewoon maar kinderen krijgen... Wel van, oh, ja. oh, er komt er weer een... En uh, dus dan, uh, dat kan een zootje zijn of niet. Maar dat, uh, daar wordt helemaal niet gekeken door wat een. ook. Nee. Het is dan wel dat, kijk, als er problemen zijn, dan, uh, dan uh, loop je daar toch wel tegenaan dat het onderwijs uh, gaat uh, morren. Dat, uh, hè, de, er zijn altijd wel mensen die wat kunnen doen. Maar dan is dat kind al, is er al, weet je? Ja, nou, ik, ik ken een gezin en dat, dat zit in de financiële problemen. En uh, die hebben uh, kinderen en met bureau jeugdzorg alles erop. En die hebben gewoon nog een kind gekregen. En dan denk ik best wel van, ja. ja. Kunnen we is daar dat verstandig dan, eh, of niet? En kunnen we dan niet op dit moment daar al actie op ondernemen? Ja. ja. Gedwongen, wel, gedwongen sterilisatie. Nou ja. Oh, ja dat heftig, vind hoor. ik dan wel weer heel heftig. Maar nee, maar dat kind... Dat, dat, je kan pas, bureau jeugdzorg en zo, kan er pas op in. Behalve als het kind drie is of zo. En dan moeten er weer van buitenaf signalen komen en zo. We kunnen ja. het nog niet meteen, als er... Zin bekend is, meteen ingrijpt. Nee, dat is waar. Dat nou, dat, ja. Ja. zware kost. Ja, goed, zware uh, kost. Ja, het is. Wat uh, voor uh, muziek uh, hebben we nog? Nou, uh, we hebben geen muziek meer, want uh, het, is, uh, het is alweer tien uur, we zijn er alweer doorheen. Oké. Okay. Het is, uh, ja, nog. Uh, het, het, het nieuws komt erin, en. Uh, nou, nou, dan wordt het. Uh, dan gaan wij in de Krullen voor het feest vanavond? Ja, en. Uh, ja, misschien dat we nog even langs. Uh, hoe heet dat? Hotel Hoogland gaan. Oké. Okay. Uh, uh, ja. Even een bakje doen. Even een bakje, even bak, Ja, we hebben, we, geen, doen. we hebben geen. Uh, ja, ik heb ik hem net getest. Gehad. Ja, ze hebben niet gebeld. Ze, dit, we zijn gemoderniseerd. We zijn via WhatsApp. Zijn we. Oh, via WhatsApp? Vroeger werd altijd gebeld. Ja. En dan worden de lijnen oké okay bevonden. Maar de lijnen zijn oké. Okay, dus je dus komen. De lijnen zijn oké. Okay, uh, kom naar Hotel Hoogland en uh, kom daar gezellig een bakje koffie drinken. En Komt dan me. gewoon. Uh, Volgende week zijn we er weer met, uh, met Wilco. Zijn we weer met z'n drieën. Zijn we weer met z'n drieën. Tot dan. Het is ook wel weer eens leuk, hè? Zeker weten. eens uh, even kijken. Even die aans... die Fijn niet? weekend en geniet ja. van het lekkere zonnetje nu. En pak hem, hè, want voor het weet regent het weer. Ja. Hé, hey, tot volgende week. er op 106.9. Straks meer. VFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...